Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De EU-ministers van Energie kijken of we zonder Russische olie en gas kunnen. Europese landen halen best veel van dat spul uit Rusland en zijn er dus deels van afhankelijk. Toch wordt er vandaag gepraat over een mogelijke boycott als straf voor de oorlog in Oekraïne. Wordt wel een ingewikkeld verhaal, denkt correspondent Sander van Hoorn. Je ziet natuurlijk dat naarmate er meer... ...afhankelijkheid is van Russische energie, dat het ook moeilijker wordt om die op het sanctiepakket te krijgen. In het vorige pakket ging het over kolen, dat is nog wel gelukt, maar nu gaat het over olie, dat wordt al moeilijker. Ja, en uiteindelijk gaan we het ook een keer hebben over gas en dat wordt al helemaal moeilijk. Vorige week stopte Rusland met het leveren van gas aan Polen en Bulgarije, omdat zij weigeren om hun rekeningen in roepels te betalen. Vliegmaatschappijen willen geld zien van Schiphol. De luchthaven heeft te weinig personeel en om superlange rijen te voorkomen... riepen ze vliegtuigmaatschappijen de afgelopen dagen op om vluchten te annuleren. Kost bij elkaar een hoop geld en daarom willen ze dat Schiphol de schade gaat vergoeden. Het zou gaan om ongeveer een miljoen euro. Minder treinen in de provincie Groningen de komende tijd. Bij vervoerder Arriva zijn te veel mensen ziek en lukt het dus niet om de roosters vol te krijgen. Er vallen daarom acht sneltreinen per dag uit. Bij NS hadden ze eerder dit jaar hetzelfde probleem. En duivenredder Billy uit Amsterdam is bang dat de duiven in haar stad verhongeren. Sinds vorige maand is het verboden om de dieren te voeren om rattenoverlast te voorkomen. En Billy is bang dat de duiven daardoor roe roekeloos worden. Die gaan nog meer gevaarlijke dingen doen. Onder een auto rennen voor een stukje brood... Dus wij gaan meer gevallen vinden voor de dierenarts. En dan gaan heel veel dood uit honger. Billy wil daarom dat er speciale voerplekken komen. Dan ziet deze ecoloog dat niet echt zitten. In andere steden in Nederland zijn uh, duiventillen geprobeerd. Waarbij ze dan heel veel duiven op één plek proberen te verzamelen. Maar dat bleek weer heel veel poepoverlast bij huizen in de buurt te veroorzaken. En in een dichtbevolkte stad is dat gewoon eigenlijk best wel lastig.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 Doorbergingswerksmede op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging is 10 minuten. A10 knoop het Amstel richting Knoop het Koenplein tussen Afrit Watergraafsmeer en Deugerdam 3 kilometer, de vertraging is een kwartier. En tot zover de verkeersinformatie.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 the Talk to me, talk to me, it'll set you free. Talk to me, talk to me, see what's on the knees. Talk to me, talk to me, it'll set you free.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 Mooie, uh, mooie column, uh, mooi gesproken, ja, Een ja, ja, uh, mooie samenvatting ook van al die, uh, die aspecten van de hele wereld. Helemaal bij elkaar in elkaar. Ja, als je dat allemaal zo bij elkaar uh, stopt, dan denk je, wow. Ja, ja dat is ja. inderdaad een, een... Nou, onder de indruk. <laughs> <laughs> en, uh, ik, probeer, weer... ik probeer altijd een beetje uh, een eye-opener voor mensen... een beetje een inzicht te geven en zo.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 These feelings made me feel strange Uh, ja, ook uh, volgens de, de, uh, een HBTI-artiest uit Frankrijk, zeg maar. Om ja. het even uh, zo te zeggen. Zeker, en wat was ook weer de strekking? Want het, he, de, ja, we, we, niet de, iedereen spreekt de, de, Frans. De, vo, de volledige tekst is Saint-Étienne de pas debout. Le ciel coule sur uh, nous. Saint-Étienne de pas debout is meestal van: nou, het, heeft geen, het, is, het is zinloos of het, het, is, het, is, het is, slaapt nergens op.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 En dat, nou ja, dat is, uh, de, de, de, daar is het een beetje op. Ja, dus het uh, maakt allemaal niet uit. Het ergste dat je kan gebeuren, is dat, hemel is op dat je de valt. hemel op je valt. Ja, en het slaat nergens op. Wat wel ergens op slaat, dat ja, is... Uh, dat is dat we nu uh, Sandro Kortekaas, als het goed pakken. is, aan de telefoon <laughs> hebben. Sandro. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, welkom in de uitzending. Het is toch ja. gelukt.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 Langdurige relatie met zijn partner heeft hij eindelijk vorige week verblijfsstatus gekregen. Ja. Nou, in de laatste ja. brief die we voor hem geschreven nou, hebben we eigenlijk een rapport van 200 pagina's. Verklaarden we ook van hoe, we, hoe zijn relatie bijvoorbeeld in elkaar zit. <tiek> maar dit is een voorbeeld van um, waarin de gewoon fouten maakt en ook dat al in een veel eerder stadium had moeten toegeven en in plaats van maar oprekken, oprekken. Ja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 Heel ja, erg hartelijk bedankt. Dank. Hartelijk dank. Dag. En uh, we gaan nu verder met muziek. Uh, Rondé en Love Myself. muziek en een golf van informatie ZFM of the car Wel een uh, zeer bescheiden moment van uh, Cave Town. <laughs> met your gonna would you believe me. Uh, ja, we, we lopen wat uit af en toe met de interviewer. Daar zijn we wat dat betreft wel een ster in. He, ja, dat als ja, we dan, dan in de interview zitten. Dan, uh, ja. dan we ja. houden we nog wel wat van kletsen inderdaad. En uh, nou, de, onze gasten zijn ook gewoon interessant. ze, ja, altijd zo, ze zijn, zo, zijn zo, ook zo bevlogen. Dat ze gewoon wel, wel een uur over het onderwerp kunnen praten. Ja natuurlijk. precies, en dat gaan wij nu ja. niet doen. Want we gaan door doen naar de volgende gast. <laughs> en als het goed is heb ik aan de telefoon Kenner Bos.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 Ik ben uh, Kenhard Bos, geboren in 1970. En nee, ik ben, uh, uh, wat ben ik ook alweer? Oh ja, yeah, executive producer bij Viaplay. Oh. Dat is uh, de nieuwe streaming service mm -hmm. die je kan kennen van uh, Max Verstappen. Um, <laughs> en uh, ik ben gay. Ja.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 Ah, ja dan ben je echt wel een trouwe fan hè. Even eens over, over Bakker. Ik wist helemaal niet dat ze meededen. Welk nummer was dat? Uh... Yes or arriken boek? Ja, toch? Ik ben meteen weer terug. Sorry. Parlais pour France voor Luxemburg. Oké. Ja, dat woest natuurlijk ook. Luxembourg in het Frans natuurlijk. Ja, ja, dat is ook zo. Ja. Maar ze zijn Spanjaarden, dat wel. Dat dat wel, ja. Ze ze zongen ook prachtig Engels, toch?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 door moet naar de finale en er moet winnen. Ja, dus je hebt eigenlijk je eigen pol heb je opgezet... en, oh, uh, en nou, een nou, eigen, eigen mini-festivalletje uh, mini gecreëerd daarin. Ja. Hoe, hoe, hoe kom je tot die, tot die recensies? Uh, is dat gewoon je ja. persoonlijke mening? Ja, het is mijn persoonlijke mening. Ja. <laughs> Ja, zeker. Het uh, is ja, dus wat ik ervan vind. Uh, en daar mag je mee doen wat je wil. Ja, ja. ja. Hey, en die voorspelling, wat, wat, want bedoel, daar zit toch wel een... Uh, dat, uh, trek je daar op kaarten? Of uh, wat, wat doe je? gewoon in een ja. dobbelsteen? Of... Ja, ik, denk, ik, ik, vraag, ik vraag het aan de sterren. Nee, ah, <laughs> heb je natuurlijk gewoon uh, de, de andere pols de echte pols zou ik zeggen. En de boekmakers. En, uh, en dan een beetje je eigen gevoel.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 Het vind dat eigenlijk het allerleukste. Het leukste vind ik dat iedereen zo zijn mening geeft en dan daar discussies die beetje een en een uh, beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een ik een beetje een ik een beetje een beetje een beetje een die een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje ze beetje een beetje of als een beetje een beetje een beetje een een andere reactie. Ja.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 Oké, okay, nou, oh, de, nou, oh dat is wel behoorlijk hoog. Ja. Ja, ja. ja hoor, maar twaalf punten uit Israël, twaalf punten uit België, dat ligt misschien iets meer voor de hand. Maar... En eigenlijk bijna van elk land punten gekregen. Hey. Maar doe je dan 8,4 euro, ja. Ja, interesting. Ja. leuk. Ja. Hey, dinsdag 10, uh, donderdag 12 en zaterdag 14 mei is het zover. Uh, ben jij erbij? Zeker, ik sta in Turijn. Oh joh. Oké, okay. ja, ja. ja, ja.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 ...dingen uh, over uh, dat die wolf hun oma op wil eten... ...en dat je die wolf snel een banaan moet geven. En ja, het verrein dat... is ook alleen maar jim, jim, jim. Ja, ja. <lacht> nou ja, we, we weten allemaal hoe het met de grootmoeder van roodkapjes is afgelopen. Dus een banaan <lacht> erin, dat, is, uh, dat lijkt me een beter idee, nou, inderdaad. Ja, maar ook, dus, uh, okay, maar je, ik geloof, maar het is echt dat je denkt, oh, dit is echt even iets anders. En ook een beetje vrolijkheid, we hebben het al zo moeilijk, toch? Dus ja, ja is, nou, het, zeker weten. Dan ja, dan ja, ja, ja Daarom. Hé, hey, um, dan uh, we gaan er uh, ook naar luisteren naar, uh, naar Noorwegen. zo met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 grandma give that wolf a banana, I give that wolf. Watch your grandma, yum yum. Someone give that wolf a that wolf eats my grandma, I give that wolf a banana, I give that wolf, give that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 Mirko, bedankt voor de techniek. Ja, geen probleem. Super, Mirko, want het ging nog wel een beetje... Hè? We, we, we hebben wat verrassingen voor je geregeld. In ook. <laughs> nee, als examen, zeg maar. maar ik ik examen, vond het ja. helemaal goed gaan voor de eerste keer. Goed genoeg. Mag je door? Mag je door? Ja, zeker. Leuk, leuk. Helemaal leuk, blijven. Met dank ook aan Koordraaien natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar die doet dat met zijn ogen dicht. En even gefeliciteerd aan Henk, die vandaag zijn 60ste verjaardag viert. En dat is die mooie voice-over stem van zeg maar Rainbow Radio Zandvoort. Rainbow oh, ja. Radio. Ja, ja, ja. ja, precies. Ja, ja, ja. Anja, jij ook bedankt. Ja, graag gedaan, uh, ja. Ronald. Jij ook bedankt. En we gaan eruit met Estine in de diepte. Zou altijd zo zijn